Raymond Sree met het nos staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met plannen om de belasting op de aanschaf van een auto of motor, de BPM, geleidelijk af te schaffen. Voor bijvoorbeeld de nieuwe VW Golf gaat de klant dan zo'n 2.000 tot 3.000 euro minder betalen. De belasting levert de schatkist aanzienlijk minder op dan voorheen, doordat veel consumenten een nieuwe of gebruikte auto in het buitenland kopen om de heffing te ontlopen. Bovendien worden er veel kleine en groene auto's gekocht en daarvoor betaalt de koper veel minder BPM. Vanaf 2017 zou de BPM geleidelijk moeten worden afgeschaft. In Ierland wordt een overtuigende zegen verwacht voor de ja-stemmers in het referendum over de invoering van het homohuwelijk. Hoewel het tellen van de stemmen nog in volle gang is, feliciteren voorstanders van het homohuwelijk elkaar al met de uitkomst. En de tegenstanders van het homohuwelijk hebben inmiddels toegegeven dat ze hebben verloren. Om vijf uur vanmiddag wordt de officiële uitslag van het referendum bekend. Het Ierse parlement ging. Al eerder akkoord met de invoering van het homohuwelijk. Ierland is het eerste land dat de kwestie per referendum regelt. Veel katholieken in Ierland hebben uit geloofsovertuiging tegengestemd. Vervoersbedrijf Veolia heeft aangifte gedaan tegen oud-directeur De Beer. Het bedrijf stelt hem aansprakelijk voor de schade die het bedrijf leidt... door fraude rond een aanbesteding in het Limburgse openbaar vervoer. De Beer, die vorig jaar bij Veolia is vertrokken... heeft volgens intern onderzoek van de NS... gespioneerd voor het dochterbedrijf Abellio, een concurrent van Veolia. Vorige maand maakte de NS bekend dat het bedrijf op fraude... bij aanbesteding in Limburg was gestuit. En de spoorwegen boden vorige maand excuses aan... Aan de provincie Limburg en aan concurrent Veolia. De provincie Limburg reageerde verbijsterd op de fraude. En minister Dijsselbloem noemde de gebeurtenissen volstrekt onacceptabel. Het weer, de bewolking en de lichte regen trekken naar het zuidoosten weg. Vanuit het noorden breekt steeds meer de zon door. Het wordt 13 graden op de wadden. 19 graden in Limburg. Dit was het NMS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost 4 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen 3 kilometer file. In beide gevallen komt dat door pechgevallen. In het eerste geval is de weg weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Landvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het is een beetje leeg tegenover mij, een beetje leegjes. Ja, collega Albertjan, die geniet nog steeds van een heerlijke vakantie in Spanje. Heel veel plezier daar, Albertjan. En de komende drie uur zul je het met mij moeten doen bij Salford op zaterdag. Een hele goede middag. Het is 7 over 2, dat was Treintje Oosterhuis. En somebody else is laver het plaatje wat ze vele jaren geleden maakten in de groep Total Touch. Ja, vanavond een Treintje oosterhuis loze uh, avond. Het Zonfestival, daar hebben we het dan over. Why, hè? Waarom zitten wij niet in de finale? Nou, het is uh, helaas uh, niet gelukt voor onze treintje. Vanmiddag een uh, vol programma, heel veel aandacht voor sport. We hebben twee belangrijke voetbalwedstrijden vandaag. Zandvoort 1 neemt het op vanaf half drie tegen Amstelveen. En de Veteranen 1, jawel, ze spelen vandaag een kampioenswedstrijd in Haarlem... tegen Haarlem-Kennemerland. De Veteranen 1, de kampioenswedstrijd. Belangrijke wedstrijd voor dat team. Ze kunnen vandaag inderdaad kampioen worden. En die wedstrijd houden we in de gaten. In de rust staat het daar op dit moment 1 tegen 1... En Joop Vredes is uh, bij die andere wedstrijd aanwezig... Salford 1, Amstelveen. En uh, zo meteen half drie gaan we met Joop contact opnemen. En uh, verder gaan we het ook hebben vanmiddag met Joop over het tennissen. Want ook dat is weer losgebarsten Hier in Salford. Verder is Willem van deze vanmiddag aanwezig uh, bij de Pinkster Races. Vandaag en morgen staat het circuit in het teken van deze Pinkster Races. En zo meteen om kwart over twee gaan we als eerste met Willem daarover contact opnemen. Om half drie, hij komt weer langs in de studio Lex van der Horen met het weerbericht. Om half vier gaan we kijken naar de evenementen voor de komende dagen. En natuurlijk heel veel nieuws vanmiddag tussen twee en vijf uur. Nou, leuk dat je luistert naar Soft op zaterdag vanuit de studio aan de Torweg Tina. En we hebben weer heel veel lekkere muziek meegenomen. Waaronder deze van Chic. Hier is I'll Be there. Into the Disco Scene. een hele belangrijke dag voor de Zandvoort-Veteraan 1. We spelen vanaf 1 uh, uur hun uh, kampioenswedstrijd in Haarlem... tegen Haarlem-Kennemeland. En ik heb goed nieuws, ja, want de tweede helft is inmiddels gestart...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 Dat waren de Dobby Brothers. GFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, eens even kijken of we contact hebben met het uh, circuitpark Sanford. Over naar Willem van deze. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, Rob. En ja, de, ja, dat was even op de valreep. Dat was op de valreep. Op de valreep, okay. maar ik kreeg het toch uh, gelukkig te pakken. Ja. Uh, ja, ik zat even in mijn monaco te kijken. Dus ja, ja, wie ja. niet, hè? Wie niet? <laughs> ja, precies, ja. Hey Willem, het Pinkster Weekend en de Pinkster Races op het circuit en wij zijn er weer bij. Uiteraard is dus, CFM uh, weer aanwezig op uh, het circuitpark Zandvoort uh, met Pinkster Races. Het circuitpark uh, dat trouwens gebroken heeft met een uh, traditie door de jaren heen, was het altijd zo uh, dat we Pinkster uh, de races hadden Zaterdag de kwalificaties en op maandag de races. Voor het eerst dit jaar hebben we de eerste Pinkse dag. De races zondag dus. En maandag gewoon lekker voor iedereen ook op het circuitpark Zandvoort. Een vrije tweede Pinkse dag. Ja, voor deze verandering. Nou, die verandering heeft uh, verschillende uh, oorzaken of redenen, beter gezegd. Uh, onder andere natuurlijk met uh, hier een uh, veld uh, met veel internationale deelnemers, ook uh, veel amateurs uiteraard. Uh, ja, die komen uit uh, heel veel landen in Europa. Nou, lang niet overal is de uh, Tweede Pinkse Dag een uh, vrije dag. Dus uh, voor veel van die mensen zou het dan zijn uh, maandag uh, een dagje uh, snipperen. Daarnaast uh, natuurlijk uh, vandaag kwalificaties en trainingen en morgen zou er dan niks gedaan worden. Het wordt impliceerd, uh, ja, een extra nacht hotel, uh, heel veel extra verblijfkosten natuurlijk. Nou ja, dat, uh, op deze manier uh, wordt dat toch een beetje ingeperkt en dat uh, scheelt dan in het uh, budget uh, voor een hoop van de deelnemers. Ja, een logische beslissing vanaf het uh, circuit genomen dus. Ja, zeker weten. ik. denk dat ook mensen daar ook tevreden mee zijn. En voor degenen die wel vrij hebben dan na de races op zondag, hebben ze maandag mooi ineens dag om bij te komen voor een eventueel feest. Ja, die hebben ze waarschijnlijk wel nodig. Ik hey willen als we even naar de, de dag van vandaag kijken. Begon regenachtig vanmorgen. Ja, vanmorgen hadden we toch wel uh, wat regen. Nou, die is inmiddels uh, vertrokken. We hebben hier, een, uh, nou om uh, toch een beetje in de regentermen te blijven... een waterdun zonnetje, maar wel lekker als het zonnetje prikt. En er staat wind, maar van regen en een natte baan is er helemaal geen sprake. Nee. Toch werd dat uh, net uh, de training, waar, of de kwalificatie waar we mee bezig zijn... en dat is in de formulefotjes van de Marcel-Albers-memorial... die werd even stilgelegd, want dat was een van de fotjes... Uh, die toch wel een aardige bak olie uh, verloren en met name al gunstig op. Uh, daar werd even het welbekende kattengrit uh, uitgestrooid, zodat de olie uh, geabsorbeerd wordt. En, nou, inmiddels is de baan weer vrijgegeven. En zijn deze fotjes bezig met uh, kwalificatie voor de uh, Marcel Albers uh, Memorial. Ja, Marcel Albers, uh, een verhaal op zich natuurlijk. Uh, Marcel, een van de grotere uh, talenten in de Nederlandse autosport. Uh, we moeten wel een aantal jaren terug gaan uh, natuurlijk. Uh... Marcel Albers, uh, ja, die vierde zijn hoogtijdagen in Zandvoort in de Formule 1, en de Formule Opel uh, Lotus uh, 2000. Ging daarna Formule 3-race uh, in het Engelse kampioenschap, uh, begon daar erg goed, uh, maar ja, dat eindigde uiteindelijk heel tragisch, want in uh, april uh, 1992 uh, kwam Marcel uh, bij een uh, ongeluk op Circuito uh, om het leven. Marcel is eigenlijk ieder jaar wel herdacht hier op Zandvoort, en met name... Tijdens de Marlboro Masters en de Masters daarna, die geen Marlboro Masters meer heet, Vanwege uh, Daar werd ieder jaar aan de snelste rijder tijdens de race op initiatief van de vader van Marcel. Dan, uh, Marcel Albers-Troffie uitgereikt aan de snelste deelnemer tijdens de race. En uh, sinds uh, vorig jaar hebben we dan ook... Uh, en uh, laten we hopen dat het een jaarlijks terugkerend uh, race is hier op Zandvoort. De Marcel Alders uh, Memorial. Nou, heel mooi. Uh, die race dus uh, op een kwalificatie op het uh, circuit, uh, Willem. Ja. En hey, hoe is het trouwens met het programma? Want ik heb een uh, programma voor me... en nu zouden we dus uh, de Mazda Max 5 uh, Cup kwalificatie moeten hebben. Ja, die, die gaat zo dadelijk beginnen. Ik geloof dat ze nog een minuutje of vijf à tien hebben... voor die gemeen uh, uh, hier. Net wat ik zei, die heeft even stilgelegen van die olie op de baan. Maar INA kan inderdaad verder met de Mazda MX uh, 5 Cup... ja, een van de mooiste klasses toch wel uh, dit weekend aanwezig op zo'n soort... en niet in het minst... Dat we daar tegen de vijf grote aan zitten die daaraan deelnemen. Ja, en daar hebben we ook twee zandvoetse jongelingen in die daarin actief zijn. Ja, één van de kampioenskandidaten zelfs in die klas uh, dit jaar is uh, Jury Verzwijveren. Uh, Afgelopen dinsdag hebben ze ook nog twee races gehad op het uh, Belgische Zolder. En daar wist hij wederom uh, twee maal op het uh, podium uh, plaats te nemen. Hij vier races uh, dit jaar gehad die uh, Mazda en ik zei ik heb twee op Zandvoort, twee op Zolder uh, tot nu toe. En vier keer uh, Jury uh, die het podium uh, mocht uh, bestijgen. Ja. Die hoopt natuurlijk ook hier uh, dit weekend weer goede zaken te doen, maar er ligt iemand op de loer die op zolder de afgelopen uh, dinsdag... Tweemaal wist te winnen zelfs. En dat is een uh, niet onbekende voor ons allemaal. Vroeger reed hij in een. Uh, of vroeger, vorig jaar zelfs nog. In een gif Renault Clio. En dan weet jij wel wie dat is. Uh, ik zit even na te denken. Ik moet eerlijk zeggen. Oké, oké. Ja, ja, ja nou, wie kent hem niet? Een, een grote kandidaat voor dat uh, kampioenschap. hier. Ik sprak Juri uh, vanmorgen nog even. Die heeft al uh, ja, het hele seizoen uh, problemen met de auto. Uh, qua onderstuur. Maar ook toch uh, dat. dat uh, nu opgelost is en dat die er uh, vol voor kan gaan dit uh, pinksterweekend. Heel mooi, Willem. Nou, we komen nog diverse keren terug vanmiddag bij jou... voor de rest van de kwalies. En natuurlijk ook nog een aantal races hè, vandaag. Ja, die hebben we ook nog vandaag. Ja, het programma is, uh, ja, ik moet zeggen, uitgebreid... behoorlijk lang vandaag. Uh, het laatste, en dat zullen wij zeker niet gaan meemaken uh, op CFM. Dan, uh, het eindigt pas uh, alles uh, bij elkaar om tien voor half acht. Uh, maar dat zijn uh, taxi-ritjes die we dan hebben... van de Kia Motors uh, race, ja. Kia Motors... Uh, ...waar we later ook nog even over gaan hebben. Nou, jij bent een uh, lekker dagje uit. Ja, zeker. Dat... Nou, ja, met Heel op... goed. Is dat geen straf? Nee, dat dacht ik ook. Willem, hey, dankjewel. En uh, ja, jouw plaat komt eraan. Carol Emerald. Dankjewel. Alsjeblieft en tot straks, hè. Dat was Willem vanaf het circuitpark Zalvoort. Straks meer over de races en de kwalificaties al daar. Hier is Carol. ...mij betreft nog altijd een van de betere platen van deze Michael Jackson. Afkomstig van zijn gelijknamige cd... ...of the wall, Hoor je dat nummer, of the wall? Ja, het is één minuut over half drie en hij is weer beter. Goedemiddag, Lex van der Horn, welkom. Goedemiddag, Rob. Ja, daar zitten we weer, hè? We zitten er weer, Ja, hoor. fijn je weer terug te zien. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik had liever hier niet gezeten, want... Ik had liever opgesteld. Ja, dat eten. begrijp ik. Maar zover ah. is het nog niet, hè? Nee, dat doen we morgen. Kijk. Oh! Ja! Hé, hey, kijk, ik zal vast verklappen. Ja. ja dat doen we morgen. Hé. Hey. Ja. Maar uh, het is vandaag. Uh, <coughs> ja, is nog niet helemaal weg hoor je het? Ja. <laughs> <laughs> uh, het was uh, vanochtend hebben we even regen gehad. En uh, nu gaat het uh, opklaren. We houden er nog wat sluierbewolking over, maar het zonnetje komt er toch lekker bij. En uh, er staat een matige, aan een zee, vrij krachtige, noordelijke wind. En het wordt uh, vandaag een graad of 15. En in de studio 23. Ja, het is hier lekker mooi. Heerlijk. Hoor. Heerlijk. Hè? <laughs> uh, morgen. Ja, het wordt een mooie dag. Prachtige dag. Veel zon en een uh, zwakke tot matige westelijke wind. En die matige wind die is dus op het strand. En de zwakke wind is in het dorp. En de temperatuur die gaat oplopen tot een graad of 17. En dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dat is 17 graden. Dus morgen hebben we niets te klagen. Nee, we hebben er een hele tijd onder gezeten, hè? onder de normale temperatuur. Ja, ja, ja. Nou, morgen dan, dan, komen we, dan redden we het net, komen we net aan de 17 graden. En dat wordt morgen natuurlijk de plaatje van op een mooie Pinksterdag. Toch? Ja, zeker. Ja, ja. Hè, die heb je al klaar liggen, zei Nee, ja, ik zit morgen niet. Maar anders zou hem zeker gaan draaien. Ah, Oké, okay. nou. En dan uh, gaan we naar de maandag, tweede Pinksterdag. Dan uh, is er wat meer bewolking, maar de zon die laat zich ook wel zien hoor. En dan staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ja, en de, door die noordwestenwind wordt het uh, weer niet warmer op natuurlijk. De temperatuur die gaat dan uh, richting 13 graden. Ja, ja, dat komt door die Noordenwind, hè? Noordwestenwind. En we hebben een vrije dag, geen racers op circuit en dan wordt het 13 graden. Zitten we niet echt op te wachten? Nee, nee, maar ik, kan, ik, kan, ik kan het niet anders maken, Rob. Het is, het is nu eenmaal zo. En uh, de dinsdag, dan is het uh, meest bewolkt. Met een uh, kleine kans op een buitje. Maar uh, recht slecht wordt het niet, hoor. Er staat een matige tot vrij krachtige Noordwestenwind, dat is net als maandag. En dan krijgen we een temperatuur van ongeveer 14 graden. En de verdere vooruitzichten. De komende week is het licht wisselvallig. En temperaturen onder normaal. Dus onder de 17 graden. En het ziet er naar uit dat het komend weekend dat de temperatuur er weer wat omhoog gaat. En dan zit jij op het strand. Dat weet ik nog niet hoor. Nee, durf je nog geen uitspraak over nee, te doen? We, nee. nee, heel het verstandig. Is, het is zo wisselvallig, daar kan ik nog even geen uitspraak over doen. Nou, ze kunnen het weer uh, blijven volgen op uh, onder meer www.meteopagina.nl. Maar daar niet alleen, Lex. Nee, je kan me ook volgen op, uh, op uh, Meteo Zandvoort op Twitter en op Facebook. En uh, Text TV op Zand in Zandvoort. Kanaal 40. Kanaal 40 en op de CFM app. Uiteraard, ook daar staat het weerbericht op. Nou, dankjewel Lex voor deze week. En tot de volgende week. En uh, ga lekker morgen genieten he, van het mooie weer. Doen we, okay, jij ook, en tot volgende week. Dat was het weer. En worden woorden zojuist van Lex, morgen wordt echt een mooie eerste Pinkse dag. En daar zijn we heel blij mee. Hier is Kenny B in Parijs. Mm -mm. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans. Op de boel en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle, en, en, je sais, je suis Nélandaise, oh, je parle un petit peu français, en, je sais, de, de lance met me, even Nederlands met me, mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de chance elysées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 Zo jaakt de ouder hè, deze Kenny B. En in één keer komt hij in dit beraden op nummer 1 Met deze single Parijs. Ja, we volgen de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco. Enorm spannend kwalie nummer 2. En Verstappen staat op dit moment op P8. Straks uiteraard veel meer nieuws erover. En ook over de Pinkster Races. Want daar is Willem van deze voor ons aanwezig. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En zo dadelijk gaan we naar Rio Fres voor de voetbalwedstrijd van vandaag. Waar Pepsi en Shirley Jordan hardek Tijd voor een gauwen. Hier zijn de bullets. Russian spy and I, we both wonder why the world is splitting in Russian spy I'll Geen contact met Jopres voor de voetbalwedstrijd Sanford 1 tegen Amstelveen. Maar wel meer nieuws over de kwalificatie van de Formule 1. Quali nummer 2, zesde plek voor Josse Stappen. Dus we gaan zo meteen met de derde sessie door van de kwalificaties op het mooie circuit van Monaco. Al die mooie boten daar, hè? Geweldig spektakel. Zo, van die regen van vanmorgen, daar zijn we gelukkig vanaf. En de zon schijnt weer hier in Een Clean In hoor je en uh, Rada B. Ja, ondertussen zijn we natuurlijk druk bezig met uh, de kwalificatie van de Formule 1 in uh, Monaco. En uh, ja, daarvoor uh, schakelen we ook over naar uh, Willem van Dezen. Dan denk je, wat heeft Willem nou met uh, de Formule 1 van Monaco te maken? Nou, hij is die race ook aan het volgen. TFM ja. Race Radio. Report. Ja, dus uh, inderdaad, we hebben je een klein beetje naar voren geschoven, Willem. Wat zeg jij? We hebben je een klein beetje naar voren geschoven. Eigenlijk zou je op tien voor voorin uitzending komen. Dik drie minuten ja. eerder, dan kan je de race weer gaan volgen, hè? Ja, dan kan ik ook uh, uh, drie minuten weer even kijken <laughs> bij ons scherm. Uh, ja, zo is uh, het. Monaco. Ja, zo is het. Maar hoe is het daar op het circuit de Pinsen Races? Ja, de pinkste is waar we nu bezig zijn met de kwalificatie van de Mazda NX5 Cup. Ik, ik vertelde eerder al een van de deelnemers hier... en niet de minste in dit veld van 50 auto's, Jury Verzwijver. En Jury Verzwijver is in die kwalificatie in een fel gevecht... met Marcel Dekker en Chris Woods, een Engelman, Engelsman, om de pole position. Alle drie hebben ze al aan de leiding gestaan hier. Op dit moment is het die de snelste tijd heeft met uh, de op een tweede uh, positie. En derde, uh, ja, Marcel Becker. En ze hebben nu nog zo'n kleine vier minuten te gaan in die kwalificatie. Ja. En dan gaat het toch wel om spannen wie daar op de eerste plaats uh, vertrekken mag. Uh, kijken we nog even naar de andere Zandvoortse deelnemer hierin: Jeun van der Kuil. Jeun, uh, die uh, vinden we op dit moment. Uh, en dat is zijn eerste race in die uh, Master MX5-cup. Uh, ja, terug op de keurig uh, net de 15. De positie nu en als je dus zegt uh, 50 auto's en je doet voor het eerst mee in zijn cup en je uh, rijdt nu rond uh, in de park uit met de 15e tijd ja, die doe je het zeker niet verkeerd. Nee hele goede prestatie Zeker, zeker. Ja, en de goede prestatie van uh, Jury. Uh, we zij, we zwijveren natuurlijk uh, nog steeds uh, tweede in die uh, kwalificatie uh, tot nu toe. En uh, ja, ik denk dat ze nu uh, min of meer hun laatste ronde ingaan. Dus ja, uh, wil hij nog de pakken, dan moet hij het nu doen in deze ronde. Ze zullen uh, zo dadelijk afgepakt worden. En dan gaan we uiteindelijk uh, zien op het scherm wie uh, de allersnelste tijd heeft en... Uh, dat interesseert dan wie uh, degene is die morgen van de eerste positie weer uh, mag vertrekken tijdens uh, die eerste race, die morgenochtend om uh, 9 uur gaat plaatsvinden. Morgenochtend om 9 uur. Doe maar op de zondagmorgen, dus hè. Geen maandag. Ja. Ja, precies, op zondag. Uh, top, en uh, de masters hebben dan ook nog later een uh, tweede race die om uh, vijf over half drie is. Uh, die opstelling wordt dan uh, ja, aan de hand van de uitslag van race één uh, bepaald. Dat is een meer uh, christelijke tijd voor de zondag. Ja, nou ja. <laughs> Toch? Het hangt er wel goed kijkt. te kijken. Je kan maar lekker de hele dag uh, bezig zijn met datgene wat je leuk vindt. Dus uh, hoe vroeger, hoe beter. <laughs> ja, zo is het. Uh, Willem, dankjewel. Zo meteen in het volgende uur komen we uiteraard weer bij je terug. Het vervolg van de race op Park Zandvoort. En dan weet jij ook hoe uh, Marcel Stapp het gedaan heeft tijdens de kwalificatie in Monaco. Ja. Ga maar weer snel kijken, Willem. Ga maar weer snel kijken. Gaan wij ook doen. Ondertussen... We... Wel blijven luisteren naar de radio, naar CFM, met nu Andrew Gold. be Nou, dat geldt zeker niet voor uh, mijn collega van Fris. Nee hoor, geen lonely boy. Nee hoor, hij heeft uh, voetbal, hij heeft een hoop uh, toeschouwers daar uh, bij S.W. Zonvoort. Hij heeft het geluid van het circuit en de muziek van Nopbijners dus, Nou, wat wil jij nou nog meer, Joop? Goedemiddag. Nou, meer niet, liever niet meer. <laughs> heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemiddag. Goedemiddag, studio en luisteraars uiteraard. Uh, we zitten buiten uh, stel, of Wil je eerst even van de glei weten? Uh, nee, zullen we eerst over tennis gaan hebben? Want daar was je vanmiddag ook ja, bij aanwezig. Ja, uh, goed. Ja, daar ga ik straks ook weer naartoe. Ja, tennis. Uh, eredivisie gemengd... Uh, uh, uh, zaterdag is weer begonnen. En Sandvoort uh, mag de eerste wedstrijd thuis spelen. En dat doen ze tegen een, een nieuwe ploeg Die hebben ze vorig jaar en de jaren daarvoor... zijn ze die nog nooit tegengekomen. Dat is Naaldwijk. En Naaldwijk... dat uh, kan, de, uh, kan... rekenen op een Robin Haase... bijvoorbeeld. En op Kim uh, uh, uh, uh, Rus de, de zus van Arantza Rus dat zijn allemaal bekende tennissers uh, Kim Rus is met name in het dubbelspel uh, ja toch wel bij de top van Nederland en uh, ja, uh, ja Haas dat is de hoogstgenoteerde uh, Nederlander op de ATP lijst dus dat wil nog wel wat zeggen maar, maar uh, hij is in dermate goede vorm dat hij kan uh, zomaar besluiten dat als hij een uh, mooi toernooi heeft en uh, waar hij de ...punten kan verdienen voor die, voor die ATP-lijst... ...dat hij dan, eh, dan gewoon daar gaat spelen. Want dat, dat is belangrijker voor die gasten... ...dan een drie of vier wedstrijdjes eredivisie. Dat levert natuurlijk wel wat geld op... ...maar niet zoveel als dat je... Eh, ...mooie geld kan verdienen in het buitenland. Nou, dat is dus bij... ...bij, eh, bij eh, Naaldwijk het geval... De eerste wedstrijd, de eerste dames-singles, die uh, zijn uh, om 12 uur begonnen. En uh, Rus, die, ja, die beet in het zand, al heel snel, uh, tegen, uh, even kijken, uh, Kim van Kilsdok. Ja. Dat was, het werd 6-0 in de eerste set voor, uh, voor de Zandvoortse, tenminste voor de spelende uh, uh, En de tweede set, dan ging het wel wat moeilijker. Met daarmee in de, de, de zevende uh, game uh, had Zandvoort het erg problematisch en die verloor ze dan ook. En dan kwam de Zandvoorts weer gelijk, want het net ervoor had ze gebroken en toen werd het 3-3. En het werd, uh, uiteindelijk werd het 6-4 voor de Zandvoortse tenminste voor de spelende dienstenspelende uh, speelster. Uh, de tweede, de tweede dame van... Uh van Zandvoort en ook van Naaldwijk. Die hadden het uh, heel wat zwaarder. Die hebben de eerste set gespeeld. En dan moet je even goed luisteren. Daar hebben ze anderhalf uur over gedaan. Het werd uiteindelijk 7-6 voor Zandvoort. En toen moest ik naar het voetbal toe. En ja, dat is natuurlijk jammer. Ik heb die, die, die wedstrijd dus niet uit kunnen kijken. En ondertussen was ook de eerste herenwedstrijd begonnen. Dat was Scott uh, Giekspoor. Scott Giekspoor die speelde tegen uh, vliegen. En dat weet uh, ja, ik dus ook niet. Dus uh, daar gaan we straks uh, gewoon allemaal lekker naar, naar kijken. Om een uur of uh, half vijf is deze voetbalwedstrijd, als het goed is afgelopen. En dan gaan we nog even rap naar uh, de gleed toe, naar het uh, tennispark uh, van de uh, Tennisclub Zandvoort. En dan kunnen we nog wat bijpraten hier in de, in de za Zandvoort op zaterdag. Goed, we gaan naar het voetbal toe. Ja. Het is, uh, ja, het is, het is gewoon druk hier. Maar het merendeel staat uh, in de zon. En dat betekent dat ze uh, aan de overkant van het dicht zit, er, gewoon, uh, ja, er staan uh, een, hele, een hele rij mensen. En dat is wel belangrijk voor Zandvoort. Um, Zandvoort uh, dat, uh, hij heeft vorige week. Zaterdag met drie gewonnen in Amstelveen. Dat zou in principe genoeg moeten zijn. Zandvoort zakt een beetje in in die tweede helft. Want bij de rust was het al 3-0 van Zandvoort. En uh, Zandvoort dat, uh, dat kreeg nog even een doelpunt tegen. Hè? En dat is altijd een beetje rot als je twee wedstrijden moet spelen om een ronde verder te komen. Op dit moment spelen we in de 27e minuut... En Zandvoort staat achter. De mooie kopbal werd uh, niet goed ingeschat door Jorrit uh, Schmid. En die, die ging achter de keeper van doel in. Jorrit Schmid die er uh, al vrij snel in moest komen voor uh, Pieter Jongen. Uh, Pieter Jonge, uh, Arnold Jongejan. Die uh, geblesseerd raakte en die nu op de bank zit. En die dus niet meer terug mag komen. Maar uh, Jorrit Schmid is in principe ook een hele goede keeper bij Zandvoort. En uh, oh, er wordt uh, gevlacht en gefloten voorbij buiten bij de B, we hebben officiële scheidsrechters van de KVB. Uiteraard. De man in het zwart die midden in de cel staat en dan de twee linesmen, dat zijn ook officiële scheidsrechters aangesteld door de KVB. Dus dat komt met name omdat uh, veel uh, uh, oh, bijna 2-0, maar gelukkig uh, goed gestopt door uh, Smit die de uh, goed ogen op had. Maar het was wel bijna 2-0, 0-2 dan. Oké, okay, Japp, we moeten het hier even bij laten want we gaan naar het nieuws en weer van 3